Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Argentinië breidt de zoekactie naar een vermiste onderzeeër uit. De Argentijnen verloren woensdag het contact met de Ara San Juan. De onderzeeër was met 44 opvarenden op weg van het uiterste zuiden van Argentinië... naar een marinebasis een stuk noordelijker. Gisteren zei de marine ervan uit te gaan dat er iets mis is... met de communicatieapparatuur in de onderzeeër. De boot wordt niet als verloren beschouwd. Het zoekgebied wordt nu uitgebreid. De Amerikanen hebben een NASA-vliegtuig met geavanceerde apparatuur gestuurd. En morgen arriveert ook een Brits schip om te helpen bij de zoektocht. Een Venezolaanse oppositieleider is in Spanje opgedoken. Antonio Ledesma kwam vanochtend aan op het vliegveld in Madrid... met een Venezolaanse vlag over zijn schouder. Ledesma is de oud-burgemeester van Caracas... en een uitgesproken tegenstander van president Maduro... Hij had al twee jaar huisarrest en wist afgelopen week te vluchten naar Colombia. Ledesma wil nu het verzet tegen Maduro vanuit het buitenland leiden. Bij een verkeersongeluk in Holte zijn twee mannen van 19 om het leven gekomen. De auto waarin ze zaten belandde rond het middaguur tegen een boom. Waardoor is onduidelijk. Beide mannen zijn ter plekke aan hun verwondingen overleden. De voetbalclubs Nieuw-Heten en VV Holte, waar de slachtoffers lid van waren... hebben al hun activiteiten en wedstrijden voor dit weekend afgelast. Feyenoord heeft thuis tegen VVV opnieuw niet weten te winnen. In de Kuip werd het 1-1, ondanks een groot overwicht van de Rotterdammers. Jurgensen scoorde het enige doelpunt voor Feyenoord. Voor VVV maakte Van Brugge de gelijkmaker. Heerenveen had meer succes. De Friese, die vijf wedstrijden op rij niet wisten te winnen, boekte in Enschede een klinkende uitzegen. Herenveen versloeg FC Twente met 4-0. Het weer, eerst nog hier en daar buien. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Minima tussen 2 en 6 graden met lokaal vorst aan de grond. Morgenperiode met zon, maar ook een enkele bui. In het waddengebied kan het hard waaien. En net als vandaag wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het en ook. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk. Ladies and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 ZFM's Nightwalk. Nightwalk Met Mario Zandvoort zaterdagavond op Z ZFM. Zaterdagavond op de Nightwalk. Van 9 tot 12. 9 tot 12. with the Met de party update.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 CFM. CFM. Deze zaterdag. De dag tot Sinterklaas is aangekomen, 18 november 2017. Mijn naam is Mario Zomert en we zijn beland in een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Een wandeling over het strand door de duin en het centrum van Zandvoort. Dat betekent natuurlijk uh, gewoon een hoop lekkere muziek. Normaal gesproken een beetje shownieuws, de party en de team boven beste paas van Nou, dat moet je bekennen. <laughs> ik heb weer ergens op gedrukt. <laughs> en alle computers die zijn uh, excuses uitgevallen. Zo, krijgen we een stevige hoes daar. Het mag prettig maar niet drukken, want je luistert natuurlijk naar de muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Door de muziek als opening van Michael Jackson. Ja, de familie is blij. Hij is dan niet meer in leven. Maar uh, hij brengt nog steeds pakken met geld het laadje binnen. Of hoe je dat ook wil noemen. Je hoorde uh, Thriller, de Steve Aoki uh, Midnight uh, Remix. Onderweg zometeen. Maroon 5, Charlie Pats, Maar nu eerst Jay Balvin en Willie Williams met... je weet het, die hele grote hit Magenta... Alleen wij doen het dan in de remix-versie. <tied>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 Zandvoort. one. Dat was muziek van Charlie Potts met Attention, de Oliver Helders remix. En daarvoor muziek van Maroon 5, een A-track met What Lovers Do. Ja, het was vandaag, of het was, het is vandaag, was het de dag van de, van de, de inkomst van Sinterklaas in, in Friesland. Dokkum of zo. Ja, ik weet niet of je meegekeken hebt, het is niet allemaal in zich geweest. Maar er was een vergunning aangevraagd voor de mensen die weerstand hebben tegen Zwarte Piet... En er was alweer een andere... Die hebben een goedkeuring gekregen. Er was een andere partij die je had iets van... Uh, wij uh, zijn positief. Zwarte Piet blijft zwart. Zo denk ik ook. Ben ik heel eerlijk in. En uh, hun vergunning werd gewoon afgewezen om uh, ja, een beetje te demonstreren. Ik vind het sowieso allemaal een beetje een grote wassenneus. Het is een fucking kinderfeestje. En dan gaan we niet protesteren. Dan gaan we niet zeuren en moeilijk doen. Want hoe je het went of keert... Zwarte Piet is gewoon zwart. Ja, dat was de muziek van uh, Fasty, Afro Jack en Oliver Ross met Lost. En daarvoor muziek. Van uh, Loki en uh, Stefan met The Greatest Dancer. Natuurlijk een oude klassieker in een uh, iets nieuw jasje. Beetje in een beetje re een re-edit, zoals je het mooi mag nog noemen. CFM zelf voor de Nightwalk, zaterdagavond. Een iets andere, uh, andere programma's dat je gewend bent. Nou ja, de muziek is hetzelfde, alleen ik lul niet zoveel. Ik heb eigenlijk helemaal niks te vertellen, want ik heb een paar knopjes ingedrukt. En nou doen de computers het niet meer. Dus uh, ik heb al mijn shit uh, voorbereid via de computer, via internet... en ja, ik kom er gewoon niet meer in. Computers doen het helemaal niet. Dus. Maar we gaan gewoon door met muziek straks trouwens uh, in het tweede uurtje. DJ Mouse met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal over naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Campos Kelly En nu muziek van Softmall met Celebrate Good Times. Ook een oude plaat, wederom een re-edit. Met de party update. Night walk top 10. Night walk top 10. Show fax. And DJ's in the mix. DJ's in the mix. Zie of ZFM ZFM CFM. ZFM. Zfm. Loki en Stefan met I'm Coming Out. De formaat je straks ook al. Hier maken een heleboel re-edits van uh, oude Disco klassiekers een beetje de dance classics hebt. Alleen dan in een nieuw jasje, ala la 2017. En dan voor muziek van uh, Jonas Blue en Mark Villa met In Your Arms Tonight. En dat is ook een oude plaat. Geen disco plaat, maar gewoon een oude klassieker in een nieuw jasje. Bij een klassieker, hè? als we de jaren negentig klassiek mogen noemen, dan is het gewoon een klassieke plaat. Steve hebben ze aan voor de Nightwalk zo meteen Jerry Ropero. en Krazy, maar eerst die Sofmal en Night with Never gonna give you up Rick Ashley in een nieuw jasje Took take a break for a while but i'm back right now this time straight to the party you don't know you better ask somebody let the music play all night make the people feel alright. right make the key for hot make the people rock. 'Cause when you start you just don't stop we run games forever and never say never throw money on my back 'cause i can spin it better. straight to the leather duplicate china pop show the hip They keep on slipping never with the grip keep a little to my lip but make sure white boys can dance to shit All night. all right, all shit, all right, gonna shit, all right, all right, all Boy, crazy. crazy, crazy, crazy, crazy, crazy. crazy. Yeah. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Sup, baby, baby, Uh, uh, uh, uh, uh Yeah, You just don't stop. Game met Sexuality. En dit was uh, SoftMall, Ray Ferroso en uh, Aroops. met uh, een remix van uh, sexual, Sexuality. Oftewel officieel, he, officieel heet het nummer Sexuality, ja. ja, je moet er natuurlijk een beetje een draai aangeven... anders krijg je daar weer gezeik bij met muziekrechten en zo. En daarvoor horen we muziek van Jerry Rappero en Crazy... met Stay Alive. En dat was natuurlijk weer het nummer van de Bee Gees. Ja, vandaag een beetje de zit een nieuw jasje, allemaal re-edits. Ik denk van, hè? Ik eh, krijg ze allemaal binnen, als promo. Thuis op de mail. Ik denk van, nou, dat gaat gewoon niet verplaatsen. Zien we hem zandwoord zaterdagavond, 18 november. Het eerste uur zit er alweer bijna om nog een paar stukjes muziek te gaan. En dan is het tijd voor de break, oftewel het nieuws en weer. En dan zijn we terug met DJ Mouse met zijn Global Housewives. En straks om 11 uur gaan we naar Italië met Peter Cavascelli. Tot die tijd, nog gaan we lekker de muziek. van dacht je van uh, Jolin, in Touch en. Uh, DK Chip, met other side, ik zeg het zo meteen, na de break.